Goedenavond. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat vanaf volgende week vrijdag vrijwel zeker terug naar normaal. De meeste maatregelen worden opgeheven. Mondkapjes, anderhalve meter afstand en thuiswerken. Het corona-toegangsbewijs gaat ook in de ijskast en alles mag vanaf dan ook weer open met de normale openingstijden. Dus kroegen en clubs weer tot diep in de nacht. Het enige wat blijft zijn een aantal basisadviezen, zoals geen handen schudden en testen bij klachten. Het Outbreak Management Team heeft in het begin van de pandemie te laat aandacht gehad voor kwetsbare ouderen en de situatie in verpleeghuizen. Volgens experts wist het team in het begin te weinig over de zorg voor ouderen en zaten ze ook niet direct bij het OMT aan tafel. Achteraf gezien denk je, daar horen we natuurlijk vanaf het begin bij. Dus daar ho je hoort gewoon geborgd te zijn in de crisisstructuur, omdat we één gezondheidszorg hebben. In die periode stierven er duizenden ouderen door corona. Een man van 54 uit Heilo in Noord-Holland. die gisteren een Valentijnscadeau wilde regelen. is opgepakt. Hij jatte een bosje rode rozen bij een supermarkt. en ging er hardlopend vandoor. Een agent zag het toevallig. en wist de rozendief aan te houden. En Amsterdam heeft hard jonge mensen nodig. die kiezen voor een opleiding in de techniek. In de hoofdstad zijn er duizenden techniekmensen tekort. en in heel de provincie Noord-Holland zijn. 14.000 technische vacatures. Daarom zijn er workshops voor scholieren van de techcampus. We vinden het heel belangrijk vinden dat uh, Amsterdamse jongens en meisjes weten wat uh, ja, gaaf werker is in de stad. Uh, je kunt bijvoorbeeld timmerman worden, je kunt elektricien worden, je kunt ook in bouwtechniek gaan werken. Dat is gewoon heel leuk werk en uh, je kan er goed een uh, boterham mee verdienen. En alle promo lijkt te werken. Zonder techniek zijn we gewoon niks. Dat hebben we al uh, gemerkt. En uh, daarom wil ik ook iets met techniek doen voor de toekomst. En dan nog het weer, hier en daar nog een buitje. Morgen eerst droog, later wat meer zon. Ook een buitje en een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen... staat file tussen Zandpoort en IJmuiden 2 kilometer... met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 weer een beetje weer in het uh, nieuws. The Sign of Leo heeft uh, met te maken met de bassiste van de band... die vorig jaar ons ontvallen is, Elske Bos. Maar dit uh, is een ander nummer van ze. Uh, look at what you've done. Want uh, ze hebben een andere nummer wat uh, op dit moment veel aandacht heeft. Uh, maar ik heb het niet, uh, niet zomaar uitgekozen. Want er is uh, aanleiding toe om even te praten met Hanneke Laura. Goedenavond. Goedenavond, ja. ja. Ja, goedenavond, want uh, ik heb er uh, drie uitgekozen die uh, met dat thema klimaat natuur uh, te maken hebben. En uh, dat ik Hanneke aan de telefoon heb, heeft ook een reden, want die heeft afgelopen week een videoclip opgenomen. En uh, dat, is, ja, dat heeft uh, ook zwaar te maken met uh, het klimaat. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, wat heeft dat dan met jou uh, en het klimaat? Wat, wat, wat uh, is dat toch uh, in, in dat opzicht? Uh, ja. ja, nou het is iets waar ik eigenlijk al een aantal jaar veel mee bezig ben. Ik heb ook als muzikant bijgedragen aan klimaatprotesten en ik ben uh, ja, mijn hele leven eigenlijk al wel uh, heel bewust van uh, hoe we met de natuur omgaan. Uh -huh. En ja, twee jaar geleden of zo uh, bracht me dat eigenlijk op het idee van het begin van dit nummer. En um, ja, ik uh, heb dat kort geleden eigenlijk opgenomen samen met mijn gitarist Bita Siran. Ja. En um, leek me mooi om daar ook een clip bij te maken. Omdat ik sinds kort ook uh, ja, verkiesbaar ben in Den Haag. Ja. Daar heb je in Zandvoort niet zoveel aan. Maar in Den Haag <laughs> ja. kunnen ze op mij stemmen <laughs> voor de Partij voor de Dieren. Ja. En uh, dacht ik, ja, dan is het wel mooi om daar ook naar te linken voor de campagne. Dat ik gewoon... Uh, ja, ...de natuur wat beter in beeld kan brengen. En dit is dus ook opgenomen hier in het tuingebied... ...vlak achter mijn huis... Ja, het, het, het klinkt ja. mij heel bekend in de oren... want uh, wij hebben hier ook een duingebied uh, in dat ja, opzicht. dus dat ja, ik, uh, ja, In dat opzicht uh, spreken wij een beetje dezelfde taal. Ja. Uh, wij hebben dan uh, hier de Amsterdamse waterleiding Duinen... ook heel erg mooi uh, in dat uh -huh, opzicht. Absoluut. En uh, jij, ja, hebt, uh, het, ja. jij hebt het Westerduin en, en uh, Meijendel uh, bij de hand. Ja, ja. precies. Ja, ja. Uh, zeker. Uh, uh, dat, dat zijn, uh, voor de mensen thuis uh, die Hanneke een beetje volgen... op Instagram bijvoorbeeld... die uh, kunnen regelmatig dan ook wat het, uh, Beelden en foto's ook zien. Ja. Uh, de duinen. Uh, maar wat ik eigenlijk ook heel erg opvallend uh, vond in het uh, hele verhaal en ook in de clip, maar dan moet je dat uh, zien op YouTube: de zandloper. Ja, klopt. Ja, dat was een ideetje. Um, ja, de, um, eerst staat te denken in termen van een klokje of zo, maar mm -hmm. het idee van dat er iets. Ja, dat er weinig tijd is en dat er iets uh, wegtikt. Mm -hmm. En toen, met strand denk je dan natuurlijk aan zand. Dus toen kwamen we op het idee van een zandloper. Dus een zandloper in het zand uh, echt snel wegglijdt om te, ja, te laten zien dat het tijd dringt om actie te ondernemen. Mm -hmm. En in de loop van het lied zit een soort keerpunt. En dan uh, zie je dat de zandloper ook weer uh, terug naar boven loopt, het zand. Dus oh, ja. dan, uh, dat wil eigenlijk een beetje, daarmee wil ik de boodschap geven van het is nog niet te laat, we mm -hmm. kunnen nu nog wat doen. Mm -hmm. Dus uh, als we allemaal ons gedrag aanpassen... en ja, vanuit de overheid moeten natuurlijk ook weer maatregelen komen... Ja. dan uh, ja, kunnen we nog uh, langer met die mooie natuur vooruit. Ja, uh, je klinkt een beetje als een, uh, een, een filosofische vriend... Uh, die ja. ik op Ameland heb, uh, heb zitten. Die, die zegt uh, zoiets als uh, consumminderen. Uh, ben jij daar ja. ook voor? Absoluut, ja, ja, zeker. Dat is wel een van mijn motto's. Ik denk dat als we allemaal uh, een tandje minder uh, besteden... Dat we al een heel eind komen. Want eigenlijk heb je gewoon helemaal niet zo heel veel nodig. Uh, ja, ik, ik leef zelf al mijn hele leven eigenlijk van een vrij beperkt inkomen. Maar ik heb ja. nooit het idee dat ik iets tekortkom. Ja. Ik denk dat we gewoon. Uh, ja, als je gewoon zuinig goed met je spullen bent. En je repareert dingen. Uh, je denkt goed na over je uitgaven. Dan uh, ja, heb je eigenlijk helemaal niet zo heel veel nodig. En ook als je bijvoorbeeld op pad gaat. Ja, koop niet die wegwerpkoffie. Maar uh, neem een thermos mee. Hm? Uh, neem een bidon met water mee als je gaat wandelen. Het uh, scheelt ook nog gewoon in je eigen budget. En je brengt het ook minder afval mee in de wereld. Ja, ja want dat uh, verhaal van... Uh, het uh, het uh, sluit heel mooi aan op wat de uh, sign of Leo. Look wat what you've done. Dat uh, gaat dan meer over van wat ja. we allemaal eigenlijk uh, gedaan hebben met deze wereld. Ja. Uh, ja. Dan kom jij met dit uh, verhaal uh, zo dadelijk... wat uh, we nog gaan uh, draaien. Uh, maar even nog uh, uh, naar de huidige maatschappij kijkend... en mm. we hebben het ook even over minderen, uh, uh, Kan het dan ook gewoon een streepje minder... als je bijvoorbeeld de miljoenen van uh, de pagina's af ziet rollen... in de kranten of wat dan ook? Ja... Ja, kijk, dit zijn natuurlijk hele kleine dingetjes die, die ik net noemde. Mm. Maar ja, uiteindelijk ja, moet het natuurlijk ook van de grotere bedrijven komen. Ja. Maar, maar ja, ook de grotere dingen die je zelf kan doen... Ja, dan denk ik aan minder autorijden of minder vliegen. Want dat zijn natuurlijk wel grote vervuilers. Mm. Uh, ja, kijk, ik denk dat je uiteindelijk met je ook... Ja, mensen kunnen elkaar ook inspireren in gedrag. Mm. En daar moet het toch mee beginnen. En als het een soort van een nieuwe mode wordt... Dan, uh, ja, dan uiteindelijk wordt het een soort van... Uh, nieuwe manier van leven, ja, minder vlees eten, uh, noem het, ja, ja. Er zijn genoeg dingen die we kunnen doen. Ja, je, je bent een echte apostel als het gaat om, uh, om ja, de natuur. nou ja, niet eens bewust hoor. Nee, dat ga ik ja, niet. Ik dus. In eerste instantie is het meer gewoon uh, dat ik denk, ja, het voelt voor mij als zo ontzettend logisch en simpel, dat ik ook denk, ja, je doet er je eigen budget en je gezondheid vaak nog een, een plezier mee, dus ja. het is ook niet zo dat ik het als een soort enorme opgave zie of zo. Mm. Ik denk van, ja, uiteindelijk denk ik heb ik er zelf ook baat bij. Ja. En um, ik denk, ja, ik denk als, als ik dat kan... en ik heb eigenlijk ook alles hier wat ik nodig heb... het uh, is dus niet zo dat ik dingen tekort kom of zo... dan denk ik, ja, dan, dan zou iedereen dat moeten kunnen. Ja, um, dan nog even weer uh, terug naar die clip. Um, Turn the Tide, want dat uh, is de titel van dat uh, nummer. Heb je er al uh, nodige reacties op gekregen? Ja, ontzettend veel. Het is echt uh, heel leuk om te zien uh, ja, hoe door de media wordt opgepikt. En ook natuurlijk gewoon uh, vrienden, kennissen, andere mensen mm. uit het binnen- en buitenland die enthousiast reageren. Dus uh, ja, blijkbaar raakt het wel mensen. Ja. Dat is wel leuk om te zien. Uh, dan nog één, één vraagje. Heb je dit nummer nou ook gespeeld? Want er was één statusmelding wat mij... ...zo verschrikkelijk ontroerde het afgelopen jaar. Ja. Ja, ik denk dat je wel weet waar ik naartoe wil. Uh, dat was dat er een oudere dame bij jou... Uh, ...een van jouw optredens oh, ja. was geweest. Ja. Nee, dat was niet dit nummer. Dat, dat was, was niet dit nummer. nummer. Dat was uh, Anything to be free. Dat was inderdaad ja. een dame bij een optreden... ...die nog heel graag uh, het laatste nummer dat ik toen gespeeld had... Uh, ...ja, eigenlijk op cd wilde hebben. Maar dat had ik nog niet, heb ik nog steeds niet op cd uitgebracht. Ja. Maar het staat wel op YouTube. Ja, het staat wel op YouTube. Maar uh, je ja. deed er iemand een enorm plezier mee. Ja. En eigenlijk is daar ook weer een beetje die zandloper van jongens, ze hebben het ja. leven lief, eigenlijk. Hè? Dat is het een beetje. Ja. Uh, jij bent wel positief ingesteld, uh, denk ik, toch? Ja, ik probeer het wel altijd. Ik ben niet altijd positief ingesteld hoor, er gaan ook een hoop dingen mis. Ja. En, uh, maar ja, het is toch altijd wel al de kunst om het goede te blijven zien en te doen. Mm. Ondanks dat andere mensen dat misschien ook niet altijd doen, want mensen zijn ook wel een soort kuddedieren natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk moeten de... het toch allemaal een beetje bij ons eigen ding blijven. Ja, de kunst is af en toe ook om even een beetje een ander geluid te kunnen laten horen, ja, denk precies. ik. Ja, precies. Toch? Dat is. Dus. Ja, um, zullen we hem dan maar gewoon uh, laten uh, horen? Ja, hartstikke leuk, ja. Dat is hem. Hier komt hij. Hanneke Laura met Turn the Tide. One world, as we know it, no more time for us to hide. No man no. Is, mag het ook kapot klinken? Al dus Frans de Blaak, de muzikale filosoof en poëet... die van de aardbodem is verdwenen, tenminste vrijwillig dan, als ik het verhaal van Frank Bond mag geloven. Maar uh, dit nummer, dat heeft hij al in 2021 uitgebracht, eind 2021. Met more is not the answer. Uh, bovendien, voor die mensen die geïnteresseerd zijn in het uh, verhaal van Francis Alban Blake, 1 april. Dat is geen grap, in ieder geval. Uh, zit er een, uh, ja, een soort een presentatie van dat album aan te komen. En dat album, dat uh, gaat hij dan presenteren. En daar wordt een rituele dans opgevoerd. Om de verdwenen, de vrijwillig verdwenen Francis album bleek. Want onder dat uh, pseudoniem brengt hij zijn materiaal uit. Weer tot leven te wekken, want dat is een beetje het verhaal. Hanneke Laura hoorde hiervoor met uh, Turn the Tide. Dat heeft uh, ook te maken met de natuur. Want het nummer um, uh, van Francis Alban Blake is vanuit het perspectief van de natuur uh, bekeken. Maar als je goed ook luistert naar het nummer van Hanneke Laura... is dat een beetje hetzelfde verhaal, Turn the Tide. Want ja, we moeten toch een beetje zuinig zijn met uh, de dingen die... Uh, die we in onze omgeving hebben. Ik bedoel, we hebben de waterleidingduinen hier in de buurt... en ik zie regelmatig ook foto's... van een andere zandvoerse muzikant uh, voorbij komen... van grote Houding... die hier uh, ook veelvuldig in het duin uh, te vinden is. Dus dat uh, uh, inspireert... Kennelijk, muzikanten goed genoeg om daar het nodige over te schrijven. Dat uh, is dan bij deze gezegd. Straks gaan we praten met uh, Anne, maar zover is het nog niet. We gaan eerst even nog een Nederlandstalig nummer doen. En dat is Heli. En dat nummer dat heet Stapje voor Stapje. ZANG was er Haley met het uh, nummer Stapje voor Stapje. Uh, we gaan uh, weer verder praten... want uh, er is ook in dit uur nog ja, een telefonisch uh, gesprek. En, uh, die voer ik met, uh, met Anne. En Anne die heeft uh, vorige week haar uh, eerste single, geloof ik, uitgebracht, Doorstep. Dat klopt, hè, Hanna? Of niet? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Uh, overigens, goedenavond, want dat uh, moet ik er dan nog wel eventjes netjes bij zeggen. Uh, want, uh, ja, hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Want uh, zing je al langer? Of ben je al bezig langer uh, met, met uh, nummers uh, te maken en te schrijven? Ja, nou, ik ben eigenlijk altijd wel bezig geweest uh, met zingen en dansen en muziek maken. Uh -huh. Maar ik ben echt begonnen met muziek schrijven um, een jaar geleden ongeveer. Een jaar geleden? Een heel lang geleden. Nou oké, okay, maar goed. Uh, en nu was het uh, tijd om, om het uh, naar buiten toe te brengen? Ja, ik, ik heb eigenlijk altijd, sinds dat ik klein was, altijd wel het heel erg leuk gevonden. Maar ik twijfelde altijd dat ik wel goed genoeg was. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment kwam ik op een punt, nou ja, een jaar geleden, iets, meer, iets langer dan een jaar geleden... dat ik dacht van, ja weet je, ik ga het gewoon doen... Het maakt niet uit wat andere mensen gaan zeggen. Hmm. En ik ga gewoon doen waar ik het meest gelukkig van word. En uh, ja, zo dus, uh, dus zijn we nu hier. Ja, en dat is, uh, dat is eigenlijk liedjes uh, schrijven en ook uitbrengen. Dat is een beetje het, uh, het verhaal. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, Omschrijf het eens dus eventjes. Uh, wat, uh, wat, uh, hoe moeten we het zien? De muziek uh, dan? Misschien wel doorstep, bedoel je? Ja, doorstep. Ja, ja is het, heeft het een, zit het in een bepaalde stijl? Of vind je... Nou, ja, Wij Nederlanders zijn altijd eeuwig en goed... altijd in hokjes doen. Uh, maar uh, ik neem aan... dat je er toch wel ergens een voorkeur uh, voor hebt. Ja, ik, uh, het is... wel echt een popliedje. Mm -hmm. uh, en het, is, uh, ja, het gaat een beetje... de indie kant op. Uh, ook komt er wel een beetje soul in terug. Mm -hmm. uh, en dat is ook echt de kant... die ik op wilde gaan. Ook uh, voor de nummers die ik nog ga uitbrengen. Ja. En het nummer uh, Doorstep gaat eigenlijk heel erg over uh, dat het besef komt dat een vriendschap of een relatie eigenlijk niet meer gelijkwaardig is. Ik ja. ben heel erg van mening, en nou, ik denk dat iedereen daar wel uh, van mening van is, dat het altijd van twee kanten moet komen. Ja. En uh, ja, dan op een gegeven moment kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat niet meer zo is. En uh, dat je het misschien altijd wel beter in je hoofd hebt gemaakt dan dat het eigenlijk in realiteit was. Ja, um, is, is, is dit uh, in, ja, een beetje een thema... wat uh, bij jouw leeftijdsgenoten een beetje speelt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, als ik naar mezelf kijk... naarmate ik ouder word... dat er ook wel mensen wegvallen... waar ik dan een paar jaar geleden nog helemaal vol van was. Maar mm. dat ik nu denk van ja... het werkt eigenlijk gewoon niet meer zo. En misschien ja, heb ik het altijd wel beter gemaakt... dan dat het echt was. Ja. Misschien waren ze eigenlijk niet zozeer altijd voor mij... toen ik ze wel nodig had. Ja, uh, het, het lijkt wel zoiets als uh, de, de vriendschap is een beetje plastic uh, geweest. Zoiets. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ja, nou ja, het, is, het, het klinkt mij heel bekend in de oren hoor, overigens. Uh, je bent niet de, de enige die, die, dit, uh, die dit thema uh, wel heeft aangeroerd. Uh, maar ik, uh, ik, snap, ik, ik snap het wel. Uh, dus dus dat is, dit is de eerste single. Uh, nou, uh, verraad een beetje het uh, verhaal dat je dus ook bezig bent met meer materiaal. Um, ja. uh, hoe, hoe gaat dat uh, eruit zien? B ben je ook van plan om dat ja, met de positieve geluiden die dus langzamerhand een beetje toch weer uh, langzamerhand uh, tot ons komen, dat, uh, dat je dat ook gaat uitbrengen in een vorm van een EP of wat dan ook? Ja, ja ik uh, ga binnenkort mijn tweede single uitbrengen. Ja. Nog Niet precies dus wanneer. En uiteindelijk uh, zal een EP komen met zes nummers erop. Ja. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel zin om het uit te brengen. En hopelijk ook uh, live wat te mogen spelen. Ja. Um, dus ja, dus het is nu net allemaal klaar. Dus het, ja, het ligt allemaal klaar om uh, uitgebracht te worden. Ja. Want uh, het, het, het, het, het, je hebt ook een label achter je uh, staan inmiddels. Um, want hoe, hoe zijn ze bij jou terecht gekomen? Of heb jij uh, wat, uh, wat gedaan om onder de aandacht te, te komen bij dat label? Nou, Roos ken ik eigenlijk. Roos is van uh, het label. Ja, Mars. Roos, uh, ja. ja, klopt. En uh, Roos geeft mij zangles sinds dat ah. ik 15 uh, ben, mm -hmm. volgens mij. Ja. Uh, ja, ik ben nu 24, dus dat zegt wel uh, hoe lang ik eigenlijk al bij haar uh, loop. Ja, ja, ja. En uh, uiteindelijk um, zocht ik een baan en uh, heb ik een poosje bij Mars, het label, gewerkt. Ja. Uh, dat heb ik naast mijn scriptie gedaan. En uh, zo ben ik uiteindelijk uh, bij hen getekend. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. dus uh, uh, nou ja, goed. Uh, je hebt in ieder geval een hele, een hele goede uh, zangdocent uh, gehad uh, in dat opzicht. En, en misschien ja, nog, steeds. Vanuit, nog steeds. Nog ja. steeds, ja. Uh, uh, ja. Waarmee eigenlijk dan ook de vraag uh, wordt uh, gesteld... hoe belangrijk zij voor jou is? Het is heel belangrijk voor mij. Het is ja. sowieso uh, een hele goede zangdocent. Maar ik zie haar ook echt als een vriendin. En uh, ja... We kunnen het gewoon heel goed met elkaar vinden. Dus ik voel me heel erg op mijn gemak bij haar. En uh, ja, het voelt ook heel fijn om bij hun mijn muziek uit te brengen. Ja, dat, dat helpt dus uh, ook met, met wat er in je hoofd uh, komt. En, uh, en, en bij het gevoel wat je, uh, wat je krijgt bij, bij een aantal dingen om nummers te kunnen schrijven. Dat je in ieder geval goede support hebt. Klopt, ja. En vooral altijd heb ik die onzekerheid gehad: is het dan wel goed genoeg? Ja. Ja, het voelt dan wel heel fijn om met iemand te doen die ik al lang ken... en waar ik me om gemak voel. Ja. Um, nou ja, kijk, uh, misschien naar optredens. Um, ziet de agenda er van jou een beetje uh, rooskleurig uit, denk je? Of uh, moet je daar toch nog een beetje uh, wat aan doen... om het onder de aandacht uh, te krijgen? Want ik neem aan dat ook deze single, uh, ja, die heb je uitgebracht... Uh, die moet onder de aandacht uh, komen. Klopt, ja. Nee, dan moet ik nog wel uh, iets harder mijn best doen, denk ik. Om uh, ja. nog optredens te krijgen. Maar hopelijk uh, komt dat binnenkort. Ja. Uh, heb je al uh, reacties gekregen op deze single? Ja, ik heb vooral vanuit mijn omgeving heb ik hele leuke reacties gehad. Ja. En uh, ja, dat uh, zorgt er wel voor dat ik uh, nog meer zin heb om de rest uh, te gaan delen met de mensen om me heen. Ja. En hopelijk uh, binnenkort ook een groot publiek. Ja, dat, dat, dat zou wel heel erg mooi uh, zijn. in ieder geval ook... ...dat ze een beetje kunnen staan, denk ik. Ja, precies. Want ja. Uh, jouw muziek ontleent zich er ook een beetje voor... ...om uh, een beetje heen en weer uh, te bewegen, heb ik een beetje het idee. Dus ja, ja dat, uh, dat is niet uh, als je statisch en uh, ergens op een bankje of een stoel zit, denk ik zo. Nee, dat, dat is zeker waar. Het is wel ja. het uh, tempo en uh, ja, ik, ik vind het ook heel erg leuk om mijn EP uh, gewoon helemaal te laten horen... ...want het laat hele verschillende kanten van mij zien... Ja. Uh, vind je dat ook belangrijk? Dat je... Ja, ik vond het, ja? vond het zeker belangrijk. Uh, ik heb ook daarom met de, uh, mijn producer. heb ik gewoon heel erg voor gekozen om te experimenteren. En mm. te kijken wat, wat ik leuk vind om te maken. en wat ook bij mijn stem past. Dus uh, mijn EP is eigenlijk gewoon een heel mooi begin. En ook uh, om een beter beeld van mij zelf te geven aan de rest. Ja, uh, doorstep, waar is hij te vinden? Hij is te vinden op Spotify, Apple Music. op alle streaming. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem uh, laten horen, en dat is uh, deze Anne met Doorstep I share all my secrets. My weaknesses, my wildest dreams It's like talking to a Brick Wal. You're so cold. you feel so cold.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 Has the sights Need to go I should go home.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 You'll we'll be crying now, yeah. oh dear. Album Blake is ook dit uh, iets van het King Forward Records label, namelijk Baker Songs, uh, de nieuwe single van hem, uh, Dear Maggie. Die hebben ze vorige week hebben ze uitgebracht. Uh, Daags allemaal uh, net na de uitzending. Maar goed, we kunnen ook niet alles hebben. Maar we hebben vandaag uh, wel een regelrechte primeur. En die zit helemaal een beetje aan het eind uh, van het uh, programma. Want dat is de nieuwe single van Darker. Die komt morgen uh, komt die uit. Maar die hebben wij al. Dus uh, die ga je straks uh, ook horen. Uh, maar uh, zover is het nog niet. Daarvoor hoorde je Anne met uh, Doorstep. Overigens over nieuw materiaal uh, gesproken, want er, uh, er komt wel wat aan weer uit uh, Noord-Holland. En dit komt ook uit datzelfde uh, provincie waar wij uh, in zitten, Charlotte. En she told me.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 The mystery Er is er altijd wel een eentje die nog op uh, komt dagen. Dat is uh, de heer Luiter, die komt uh, nog eventjes uh, nog even binnentrekken. <laughs> Ja, ik vraag me alleen af of we op het overzeese gebiedsdeel ergens in Noord-Amerika... toevallig er toevallig nu uit zijn nest is met, uh, met het nummer van uh, de Stories from Shamil. Want zo heet die band. Een beetje surfmuziek uh, moet ik erbij zeggen. Uh, Charlotte met uh, Cosmic uh, Connections. Die hoorde je daarvoor. Maar uh, ik ga nog eventjes iets spannends uh, draaien. En dat is deze van de Dozel Bodies Die komen uit uh, Tilburg. En ik ben er toch een beetje weg van, van het uh, album Ark. En daar staat ook dit nummer op: Elizabeth. Heb, uh, vorige week en eigenlijk een paar keer daarvoor heb ik hem, uh, ja, een paar keer daarvoor heb ik hem ook nog uh, gedraaid. Dat was, um, uh, de aanleiding was toen uh, de single Magnolia. en uh, Dat uh, ben ik uh, toen te weten gekomen via een uh, rubriekje van iemand die ik volg op uh, een van de sociale media kanalen. Conjo Geer dat is een uh, presentator bij Indie XL. En die kwam ermee. De Doosel Bodies uit Tilburg uh, doet mij een beetje in het uh, verlengde denken aan... De Rats on Rafts. En ik heb nog wel eens een tijdje terug. Zeg ik, joh, David Molenburg Dat is onze muzikale burgemeester in dit dorp. heeft je hiervan gehoord? Ja, van Rats on Rafts had hij gehoord. Maar ik vraag waag me te betwijfelen of hij dat van de Dozen Bodies. Of die dat dan wel weer weet. Want dat weet ik dus niet. Maar goed, dat is iets om even uit te vissen. En dat gaan we dan straks wel meer via Messenger kanaal. Wel even onder de aandacht brengen. Uh, dit komt van uh, het, uh, de EP ARC. En het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. Dat heet Elizabeth. Um, morgen komt er... Of nee, morgen. Volgende week, uh, vrijdag, komt er uh, nieuw materiaal van Vee uit. En dat uh, heet Vanaf hier. En dit is een van de nummers die er ook op moet gaan staan. Want het is een titelnummer. En die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur. fair